Een hele goede middag en hartelijk welkom bij een nieuwe Zandvoortlunch van 11 april 2019. En een bomvolle uitzending kan ik u vertellen. En uh, ja, Dolly, ook goedemiddag. Welkom in de show hier, als onze lieve zuidkik natuurlijk. Dank je Wat kunnen we, nou, wat kunnen we verwachten? Woorden, hè, mensen? Oh. Ja, ik dacht, ik ga eens een keer mooi beginnen. Ja, maar ja, de luisteraars natuurlijk en de kijkers uh, ook van harte maar welkom. Luister, en... luister, een mooie jongen moet ook mooie woorden spreken, hè? Godverschrikkelijk, verschrikkelijk, mag het bakje even door? <laughs> oh, wat erg ben je? Ja, nou vertel, je we het gaan vertellen. Nee, ik vragen, vrouwen, vrouwen. wat hebben we vandaag in de uitzending oh, vandaag? Oh, nou ja, heel veel, zoveel dat, dat jij dat beter weet dan ik. Ik weet alleen dat we um, ja, een paar artiesten, jarige artiesten hebben die we even gaan benoemen en waar we wat van gaan draaien. Ja, ja, ja, we hebben ja. natuurlijk om half één en half twee het regionale nieuws. Gevolgd door het weerbericht. Met het liedje van de Zeitkick. Eén keer. Ik mag één liedje van jou. Ja, maar... Hij is zo streng. Hij protocol, is zo streng. protocol op deze donderdag. Ga je weg, je eigen protocol. <laughs> nou. En um, ja, dan hebben we. Um, Waarschijnlijk een, een oproepje wat we gaan behandelen van iemand uit het dorp, maar daar heb ik nog niet de bevestiging van. En we hebben natuurlijk een geweldig leuk interview, hè, wat jij geregeld hebt. Want het is vandaag de dag van de omroep. Nee, hè? nee, nee, dat is volgende week. Je bent helemaal oh, nou te vroeg. Erig. De vroeg ben je gewoon. net zei je ook, ja, we hebben die in de uit. Nee, dat is volgende week. Oh echt? Volgende week, de 18, hebben we een heel leuk iemand in de uitzending. En okay. laten we het zometeen even teasen, gaan we het gewoon? Ja, en, uh, en, en dan gaan we zometeen vertel Nou mensen, dan natuurlijk. heb ik het ook helemaal verkeerd op Facebook gezet. Want volgens mij heb ik het op vandaag gezet. Oh. Oh. Opletten, opletten, oh. En opletten. Ik, zeg ik zeg nog tegen jou, uh, oh jee, we zitten helemaal vol. Ja, we zitten ook vol. Want, oh, dat wel. Want zou ik het huidige programma voor vandaag maar vertellen. Ja, doe jij dat maar hoor. Ik kan het we, allemaal niet meer We hebben bolligen. in ieder geval, uh, we hebben vandaag in de uitzending... Hebben we Hillians om kwart over... Kwart over uh, hebben we Helians in de uitzending. En zij gaat maandelijks uh, de agenda bespreken hier op de radio van het Zandvoorts Museum. Dus die gaan we zo meteen even bellen in de uitzending. Verder hebben we natuurlijk de column van Roy Dongen. Die hij uh, altijd voor ons inspreekt. Vorige week trouwens niet vanwege de drukke uitzending. Maar deze week heeft hij er gewoon weer heeft hij een leuke column weer ingesproken. En uh, ja, wat we, wat is het is vandaag de dag van de mobiliteit... En we gaan daar sowieso even een beetje aandacht aan uh, besteden. Want we hebben daar toch ook wel een, uh, uh, een berichtje nee, over. Nee, nee, nee, waarschijnlijk toch niet. Of ik ben er toch mee bezig. Niet. Nee. Oh, je bent er nog bezig. Ik, ben, ik loop een beetje voor in de tijd. Dus <laughs> dat, uh, dat, uh, de maar er is de dag van de mobiliteit. Het en de volgende of aankomend weekend is uh, natuurlijk ook de Big Walk. En mobiliteit heeft toch ook met hulpwonden te maken. Dus ik wil daar sowieso zometeen nog eventjes over uh, terugkomen. Ik heb het in het nieuws trouwens. Oh, dat is goed. Dat is goed. Nou, dus we hebben weer een bomvolle uitzending. En we maken ook nog bekend wie we in de uitzending hebben komen volgende week. Want volgende week is het inderdaad Dolly, de dag van de uh, amateurradio. Oh, en is we hebben week. daar een, een, nou ja, toch een, een speciale een, in ieder geval iemand speciaal aan de telefoon voor. Dus uh, dat wordt wel uh, een hele leuke uitzending volgende week. Maar deze week ook, want we zijn nu in deze week natuurlijk op 11 april. En uh, in ieder geval genoeg uh, te doen deze uitzending. Wilt u reageren? Dat kan redactie Of natuurlijk uh, kan u uh, reageren via onze Facebook uh, Zandvoort Lunst. We gaan luisteren naar Queen en zometeen zijn we bij jullie terug met een interview met Hilly Jansen. Is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 Law. Any way oh, the wind, wind blows doesn't ring You do the Mia. Mamma mia, let me go, mia. Dat was Queen op uw Zandvoortse radio. Met uh, ja, het welbekende nummer natuurlijk uit die mooie film. En uh, ja, wij proberen Hilly Jans even te bereiken. En anders gaan we het zometeen gewoon nog een keer uh, proberen. Maar um, ja, zometeen hebben we natuurlijk het regio nieuws. En uh, nog heel veel andere gezellige dingen hier op uw radio. We gaan nog even snel een plaatje draaien. En dan gaan we Hilly Jans proberen te bereiken. Hier op ZFM Zandvoort. Het lekkerste station van uw regio.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 Ik voel alleen maar vlinders. De kleur is roze waarin ik leef. En laat de zon maar lekker schijnen. Ik leg mijn hart nu in jouw handen. En ik ga blind op jouw gevoel. De reis waar jij mij meeneemt. Ja, je staat ook gelijk mijn doel. Dit is het allermooiste. Jij bent degene waar ik van hou. Jij bent mijn vriend. En toe verlaat waar ik dan blind op bouw. De liefde van mijn leven. Samantha Steenrijk en Wijk en René Vroger uh, met uh, ja, liefde voor altijd. En uh, ja, wat, wij altijd, wat ik altijd leuk vind als je dat naar die videoclip zit te kijken: dat die videoclip in Zandvoort is opgenomen. En uh, ja, dan zie je, toch, uh, zie je toch de Oranje Nassau School en, uh, en uh, ja, het Venemaplein in beeld. En uh, met, uh, met een heel leuk verhaaltje. U moet maar eens eventjes googlen, dan komt het helemaal goed. Liefde voor altijd hier op CFM Zandvoort. En uh, ja, we hebben, we hebben een speciale telefoon. Uh, een telefoontje gepleegd, hè, Dolly, Want uh, wij zijn toch altijd wel op het nieuws. Uh, wij zijn altijd wel benieuwd naar het laatste nieuws. Hè, rondom al onze uh, Zandvoortse uh, ja, uh, activiteiten. En één um, daarvan is natuurlijk uh, het Zandvoortsmuseum. Staat altijd volop, uh, ook in het, uh, op de tekst TV. Maar vanaf uh, deze week ook elke maand een keer op de radio met een uh, overzichtje met de agenda en wat er allemaal te doen is in het Zandvoortsmuseum. En Hili Jans, hebben we een telefoon. Goedemiddag Hilly. Goedemiddag. Hey, hallo. Hallo, hallo Hilly. Hallo, ben jij er ook? <laughs> ja, ik ben er ook. Ja, ja. Ja. Ik ben Royce Sidekick. hè? Dus. <laughs> oh, oké. Okay. Ja. Mooi. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, Hilly, het, uh, ja, het Museum is lekker druk bezig hè, het hele jaar altijd. En uh, ja, jullie hebben een uh, mooie expositie uh, gestart uh, vorige week. Ja. Uh, Ada Breedveld en Lisbeth Miloor. Uh, Ada die heeft hele mooie warme vrolijke, dikke figuren. En Liesbeth die heeft hele kwetsbare, schattige bambi-figuurtjes en konijntjes en zo. Dus het houdt elkaar mooi in evenwicht. Het uitbundige en het stille. Ja, het is een totaal andere soort expositie als de, de, de vorige hierover, die over Zandvoort ging. Ja, klopt. Maar wel een hele vrolijke. Ook, ook goed in, in de variatie, hè? Want als je altijd hetzelfde laat zien, dan, dan raakt de energie op. Dus ik vind het ook wel weer lekker als je... en daarvoor heet hij ook Frisse Wit... dat je dan weer wat nieuws kan laten zien. Ik ja, en veel ik... moois te laten zien. Ja, nee, dat is zeker waar. Ik denk ook door de structuur... Uh, dat, dat de bezoekers ook toch wel meer... het Zandvoors Museum uh, weten te vinden. Klopt dat? Ja, je blijft nieuwsgierig van... Uh, nu heb ik dit gezien en de vaste collectie... en wat doen jullie uh, uh, over een paar maanden weer? Wij uh, wisselen zo uh, vier, vijf keer per jaar... En dan hebben we ook nog uh, kleine tentoonstellingen boven, zoals nu de kinderkunstlijn, uh, in het thema duurzaamheid. Dus het is eigenlijk iedere keer wel voor iemand uh, wat wil, voor elk wat wil. Hierna gaan we Pride at the Beach uh, meedoen, met een hele mooie tentoonstelling Pride and Prejudice. En dan boven doen we iets gezamenlijk met bureau-discriminatiezaken. Als je dan toch hoort dat er heel veel mensen die uh, LHBTQ. I, enzovoort zijn, er nog steeds niet voor durven uit te komen. Dat ze lesbisch zijn bijvoorbeeld. Dus dan gaan we ook weer uh, aandacht aan besteden. En wanneer gaat dat beginnen, Hilly? Uh, dat komt weer uh, eind juni. Eind juni, zo tegen de tijd dat ook uh, de Pride weer uh, naar Zandvoort komt. Ja. Ja. Ja. ja, dan gaan we mee in het, uh, ik wil niet zeggen feestgedruis. Het is eigenlijk buiten heel... Uh, ...roomoerig en binnen krijg je de, de verstilling van ja. de bezinning... ...en goed kijken naar wat je ziet en zo. Ja, ja, ja. Maar goed, dus dat het kent ook veel... het ja, ook heel goed bevallen. Ja, ja. ja. Oké. Okay. Ja, het kent ook vele kanten natuurlijk. He? Ja, ja. vanmiddag hebben wij... Uh, ...we ja. zijn natuurlijk nu bezig met de Nationale Museumweek. Ja. En uh, dan hebben wij uh, vanmiddag een lezing over uh, cultuur in het museum... Oh, en hoe laat begint die lezing? Om twee uur. En, en kunnen mensen gewoon binnenkomen lopen? Of moeten ze zich even aanmelden? Nou, het hoeft niet, hoor, want ik heb niet zoveel aanmeldingen. Uh, je, je bent gewoon altijd welkom en het is vijf vijftig. En dan krijg je kopje koffie, kopje thee. Ja. Ik heb heel veel kaarten gemaakt. En ja. daarop staan dan de diverse onderwerpen. Dan mag je zelf kiezen van waar ik het over ga hebben. Ga ik het vertellen over de kinderkunstlijn? Ga ik ga ik vertellen over uh, Eka-Zamscultuur. Uh, oh, je de doet de lezing helemaal zelf? zelf. Ja. Oh, oké. Okay. Wat grappig. Leuk bedankt. Als het over cultuur gaat, dan, ja. dan ratel ik wel. Ja. <lacht> <lacht> Zet de knop maar aan en dan komt wat uit. Ja. Ja, ja, ja, ja. Nou, lijkt me helemaal leuk. Jammer dat ik hier ja. zit. Maar voor de luisteraars, vanmiddag om ja. twee uur... mocht er iets zijn uh, op cultureel gebied... en wat met het museum vooral te maken heeft... waar u graag meer over zou willen weten... straks is uw kans, hè... Voor ja. 5,50 lekker met een kopje koffie, kopje thee. en uh, ja. U krijgt van alles te horen. Wat goed. Ja, zijn er zeker. nog meer ja. bijzondere dingen die uh, staan te gebeuren? Ja, uh, we zijn nu volop bezig met de voorbereiding van het Eka Ja. En uh, dat, dat wordt heel groots. Met, uh, je, je kent uh, de grote zandsculpturen ja. die door het dorp staan. Maar ook de expositiepanelen. En het thema is 75 jaar vrijheid. Uh, dat wordt het landelijke thema 2019-2020. Ja. En daar gaat Zandvoort ook aan meedoen. Nou. Dus de internationale sculptuurbouwers gaan beelden bouwen, uh, vrijheidsmonumenten van hun landen. Jeetje, nou dat, dat kon denk, nog wel eens ik denk, heel... heel. Indrukwekkend. Ja, wou ik net zeggen, dat kon nog ja. wel eens heel uh, indrukwekkend worden. Ja, ja. en, en, ja, en dan hoeveel dan inschrijvingen auto. hebben jullie nu uh, binnen van, van kunstenaars uh, die meedoen? Zes. Uh, zes, maar we, we hebben nog een subsidie lopen. Subsidie aanvraag. En dan hopen we dat we tot zeven komen. Nou, dat zou toch prachtig zijn? Hè? Ja. ja, dan. Uh... Kun je weer mooi uh, alles op verschillende ja. plekken in het dorp neerlaten zetten door. Maar dan doen we ja. ook nog de expositiepanelen op de boulevard. En dat ja. wordt ook dat, dat thema dan. Ja. En uh, genootschap genootschap Zandvoort helpt mee. Maar ook het landelijk thema. Uh, met, met als het maar over vrijheid gaat. 75 ja. jaar vrijheid, wat betekent dat voor mensen? Ja, ja. En, dus en denk en... uh, een totaal uh, cultureel evenement. Ja, ja. En, en gaat dat ook uh, uh, op geschrift? Ik bedoel, gaan, gaan er ook uh, gedichten komen? Of, of, uh... Ja, ik heb Marco ten mes gevraagd om een uh? gedicht specifiek voor Zandvoort te maken. Ja. Uh, maar er zijn ook gedichten landelijk, die, ja. uh, of, of hele mooie quotes, weet je wel. Maar het ja. wordt zo moeilijk om een keuze te maken, want er is zoveel aanbod op dat gebied. Ja. Dus hoe hou je het zo simpel en toch doeltreffend mogelijk? Ja, ja, snap ik. Ja, ja. En dan met uitzicht op zee, wat wil je nog meer? Ja, maar ja, dat, dat, dat is natuurlijk een voorrecht uh, waar we natuurlijk allemaal mee te maken hebben. Dat, dat alles ja. zich zo heerlijk bij die zee afspeelt. Hè? Ja. Met die prachtige vergezichten. Ja, ja, en de rust die het nou, uitstraalt. We hebben vorige week ook nog de opening gehad van de kinderkunstlijn... met, uh, ja. met de kinderen er allemaal bij. Ja. En uh, die is nog te bezichtigen tot eind april. En die is boven in de kunstboot. Dus dat is de nog maar een paar geschilderd, weken. Ja, geschilderd over het thema duurzaamheid. Ja. En de kinderkunstlijn bankjes staan bij de entree van Zandvoort. En daar waren de kinderen heel trots op. <laughs> dat hun bankjes nou daar staan waar alle ja. toeristen vanaf de trein naar het strand gaan. Ja, bezichtigd worden ze op zeker. Ja. Dat is één ding ja, dat... Zeker. Daar we... ja. kan niemand iets aan afdoen. Nee, dat zeker. Ja. En, ja, en voor de schilderijen moeten de mensen dan toch naar het museum maken. En de trap op, hè? Ja. ja. ja, ja, ja en ja, ja. tenslotte, Hilly, de, de openingstijden van het museum. Wanneer zijn jullie open? Ja, als het VVV bij ons is, uh, zijn wij, uh, mogen wij ons gelukkig prijzen van tien tot vijf in plaats van één uur. En we zijn de, de dinsdag nu ook open. Dus we zijn zes dagen in de week open van tien tot vijf. Mm, nou, helemaal mooi. En hebben jullie ook een website waar mensen op kunnen kijken? Jazeker, www.zandvoortsmuseum.nl nou, dan wil ik jou heel erg bedanken voor je tijd. En we spreken elkaar volgende maand gewoon weer. Oké, okay, prima, Roy. Dankjewel, Hilly. Dankjewel, Hilly. Okay, Tot gauw weer. Hoor, Succes. Ja. Dag. Doeg. Dag. Doeg.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 shadow Light of Shadows hier op ZFM Zandvoort. En wij gaan natuurlijk door naar het, naar het gezellige regionale nieuws. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, ja, ja, jij zegt gezellig. Ja, dat moet nog maar blijken of het uh... gezellig. Dat is, waar, is. dat is waar. Nou, wat wel heel gezellig is, is uh, het schoolvoetbaltoernooi wat uh, onlangs heeft plaatsgevonden. En de grote winnaar daarvan is de Oranje Nassau School. Het is weer gelukt om het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi van SV Zandvoort te winnen. Dat wilde ik net zeggen. Ja! Vorig jaar werden ze kampioen door drie van de vier categorieën te winnen. En nu waren de schoolteams dermate sterk en dominant... dat alle vier de prijzen voor de ONS waren. Opnieuw kan de organisatie trouwens terugkijken... op een geweldig schoolvoetbaltoernooi. En een van de meest fantastische elementen was natuurlijk het weer. Het was twee dagen zon waarvan de tweede dag wel een stevige koude wind op de brede richting van de velden stond... maar had geen invloed op het spel, gelukkig. Een nieuw dit jaar was dat na de voorronde de teams in beide categorieën opgedeeld werden in twee finale pools. Die speelden een halve competitie en hun eigen competitie hadden ze... en ook daar werd veel gestreden om de eerste plaats... De ONS was dermate dominant dat in alle vierde competities een team als kampioen eindigde. Het kon dan ook niet anders dan dat de ONS voor de derde keer in successie de wisselbeker won. Nou, dan het volgende berichtje met het nieuwe strandseizoen 2019 voor de deur... worden voor het eerst seizoensgebonden strandbungeloos op het strand geplaatst. De eigenaren van strandpaviljoens Buddha Beach en Adjuma, beide gelegen op het toegestane noordelijke strandgedeelte aan de boulevard Benaar, zijn laaiend enthousiast. De eigenaars van Buddha Beach ondernamen eind 2018 al diverse stappen om te voldoen aan de beleidsregels die door BNW in december 2016 waren vastgesteld. Het wachten was onder meer op een fiat van de omgevingsdienst Eimond... die de bouwwerken moest toetsen of ze aan de eisen van brandveiligheid en constructie voldeden. Een ander toetsingcriterium is de datum dat de strandpang kunnen blijven staan... namelijk van 1 februari tot 1 november. Ook is bepaald dat de bungalows uitsluitend mogen worden verhuurd aan toeristen... Er geldt een maximale oppervlakte van 700 vierkante meter... en een overschrijding daarvan is absoluut niet toegestaan. En verder wordt er geen nieuwe grond uitgegeven... zodat de strandbungalows moeten worden geplaatst... of gerealiseerd binnen het gehuurde perceel. Aan al deze criteria voldoen de strandondernemers van nummer 20 en 24... en beide zijn al druk bezig om zo snel mogelijk... de tijdelijke strandbungalows te kunnen plaatsen... En bij Ajuma zijn de bouwwerken zelfs al geplaatst. En met het uitgeven van de vergunningen... is door de gemeente een nieuwe uitbreiding van het beleid in gang gezet. En daarmee breekt een nieuw tijdperk voor het strand aan. Nog meer strandnieuws, want op 14 april... is Strand Zandvoort het decor voor een unieke hondenwandeling... ten gunste van Hulphond Nederland... Het strandseizoen voor honden wordt op zondag 14 april in stijl afgesloten met de Big Walk. Hondenliefhebbers en hun trouwe viervoeters nemen dan deel aan de tweede editie van deze unieke wandeling op het strand van Zandvoort. De Big Walk is HET moment om het strandseizoen voor honden kwispelend af te sluiten. Hulpond Nederland roept alle honden en baasjes op om mee te doen aan de 5 kilometer strandwandeling... Met je deelname steun je de opleiding en inzet van hulphonden en inschrijven voor de Big Walk kan op dus in het Engels hè dus, t -h -e, .nl, dus .nl. Deelname is zowel met als zonder hond mogelijk. Nou, je kunt ook trouwens uh, alles rond en uh, rond de Big Walk volgen via de Facebookpagina van de Big Walk. Dan tot zover het regionale nieuws. Er was niet zoveel vandaag. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, net als gisteren is het ook vandaag weer zonnig lenteweer. Er gaan vanmiddag... Ja, ik zie ze al komen trouwens. Ik ga het nu voorspellen namens Rico. Maar daar komt die Vanmiddag verschijnen er wel wat stapelwolken. Maar het blijft droog. Ik misgree toch wel een beetje. <laughs> de noordoostenwind waait matig en aan zee vrij krachtig en de temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook flinke opklaringen. Het blijft droog en het koelt af naar ongeveer 1 tot 2 graden boven 0. Gaan we eens even kijken wat er morgen gaat gebeuren. Nou, Er zijn morgen flinke perioden met zon, maar er zijn ook weer wolkenvelden zichtbaar. Het blijft droog en bij een overwegend matige noordoostenwind... stijgt de temperatuur naar ongeveer 9 graden. In dit bulletin houden we het nog even zo. En volg over een uurtje ga ik u ook de weekendvoorspelling meedelen. En deze is uh, gemaakt en samengesteld door uh, weerman Rico Schreuder. van de Sidekick. Ja, en Dolly, ik wist al dat je best wel fan van deze band was. Ja, was. Band. Hij, hij bestaat bent. nog niet zo lang. Nee, band, dus natuurlijk. ik. <laughs> ben, ik ben fan van deze band. Okay. Ja, de, uh, Moorpark was dit met uh, Love Changes, hun uh, nieuwste nummer. Ja. Ja, ik denk zal het eens laten horen. Misschien Gezellig. vinden andere mensen het ook leuk. Ben je de afgelopen keer toch ook bij Alternative FM geweest? Uh, vorige week donderdag waren ja. ze hier. Ja, klopt. En... Uh, ja, het was, was hartstikke mooi om mee te maken. Ze zijn hele leuke gasten en echt een band met potentie hoor. Potverdikkie. Ja, ja. want uh, vandaag is natuurlijk ook weer Alternative FM. En hoe laat begint dat? Uh, tussen acht en tien. Ik weet alleen niet of er vandaag ook levende muziek is. Dat weet ik niet. Maar precies. dan is het altijd leuk om even lekker te luisteren. Want hij is toch Dat altijd wel al leuke en songwriters. Hij is altijd bezig met, uh, met het zoeken naar uh, goede singer-songwriters. Die, uh, die, die, die iets in de toekomst kunnen gaan betekenen. En daar is hij gewoon goed in. Hij heeft daar een neusje voor. Zoals bijvoorbeeld Chef Special heeft hij hier in het begin tijd gehad. Susie Q heeft hij ook hier in het begin tijd gehad. Uh, Jack and the Weatherman. We, we, en dat je, zijn allemaal artiesten die nu het echt beste namen maken, hoor. En weet je wie ik ooit in de studio heb gehad? Nou? Nina June. En die uh, treedt regelmatig op bij de Wereld Door. Oké, oh, okay, ja, nou, dat is toch hartstikke ja. leuk. En dat is zo mooi, mensen, van die lokale radio, hè. Als je nou ook denkt van, ja, dat soort, uh, in zo'n sfeertje zou ik ook wel willen werken en bezig zijn. En uh, ik, ik heb daar ook feeling voor, joh, uh, kom erbij leuk hoor, er zijn wel leuke dingen mee, van de lokale en, radio. En stuur dan een e-mailtje naar bestuur@zfmzandvoort.nl, normaal bestuur@zfmzandvoort.nl, en daar kan je aanmelden als je vrijwilliger wil worden bij de lokale omroep van Zandvoort. We gaan sowieso. even luisteren naar een volgende plaat. En dan uh, gaan we langzaam op naar het uh, tweede uur. En um, dat hebben we natuurlijk zometeen. De column van uh, Roy Dongen. We hebben nog een artiest in het licht. En we hebben nog heel veel meer gezelligheid in deze radio. En uh, natuurlijk ook zometeen gaan we bekendmaken wie we volgende week in de uitzending hebben. So, can behind my back they'll worry about me when they go out without me? Van Velsen, hier op de Zandvoortse Radio, zeg ik maar. Love song. Ja, die zingt hij zeker, want uh, hij is net uit elkaar met zijn vrouw, hè, dus uh, hij is weer vrijgezel. Dus als je verliefd wil zijn op een klein ventje, dan kan dat. En toen was het stil. Dolly, ben je nog wakker? Ja, ja, ja. Ik, ik ben op zoek naar nieuws joh, er, er is helemaal de laatste dagen niet veel gebeurd. Nou, dat is ook wel goed toch soms? Ja, maar ja goed, dan heb ik niet veel te vertellen en ik nee. hou ervan om veel te vertellen. maar ja, goed. <lacht> Lekker rustig hè, als je op ja, de bank zit, ja, ja. hoort het Dolly niet. Ik had wel thuis kunnen blijven eigenlijk. <lacht> <lacht> in ieder geval, u luistert nog steeds naar Zandvoort Lunch, over tien minuutjes beginnen we aan het tweede uur. Met de, met de in ieder geval zometeen natuurlijk de column van Roy Dongen. En um, ja. Ja, wat ook nog even leuk is, nou. we gaan uh, 21 april, de uh, Eerste Paasdag, gaan we live uitzenden. Hè? Met Zandvoort luncht. Vanaf 12 uur tot vier uur. Ja, dat is waar. En op locatie. Niet ja. vanuit de studio. Nee, en dan, uh, ja, we zijn natuurlijk altijd live uit. Maar uh, nee, inderdaad, live uitzenden op locatie. Op, op parkeerplaats Zuid. Bij Vintage het Zandvoort. Wat dat weekend weer plaatsvindt. Ja, wordt hartstikke en, gezellig. Ja, een vier uur durende uitzending. Met uh, heel veel uh, leuke reportages. Interviews. Allemaal over Volkswagen. En wat er te doen is in het dorp. Ja. En uh, ook allemaal leuke gasten rondom dat thema. En het is nog eens Paas ook. En het is Paas ook. Dus wie weet geven we nog wat weg. Wie weet, en wie weet, uh, gaan we gekleurd? Ik heb nee? nog wel wat leuks hier in de kast staan. <laughs> nee. <laughs> in, ieder geval, uh, ja. in ieder geval, dat wordt hartstikke een leuke uitzending. Ja, en, dus uh, vraagt u zich af: van hoe gaat het gaat dat nou? Dat het radio maken en uh, wilt u dat eens meemaken in een gezellige ambiance? Nou, kom gezellig naar dat parkeerterrein in Zuid en uh, kom even langs. Ja, en wat ook nog wel leuk is voor in de agenda, we hebben het er vorige week natuurlijk uitgebreid met Greet over gehad. Uh, dan is, begint op 3 mei begint de spirituele Sandford Lunch. En ja. dat is samen met jou, hè? Ga, jij gaat samen met Greet van Meulen dat uh, presenteren. En dan kunnen de luisteraars uh, in inbellen. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Uh, er komt een, waarschijnlijk een uh, klein uh, iets tussen, hè? Oh? Uh, ja, omdat uh, 3 mei is de herdenking bij het uh, Joods Monument. In plaats van 4 mei. Ja, nou ja dus, daar komen we nog wel op terug. Ja, dus het gaat waarschijnlijk iets anders lopen. Maar in ieder geval, uh, wilt u daar van op de hoogte blijven? Dat wilde ik eigenlijk zeggen en dat was ook de clue. Ja. Uh, blijf dan op de hoogte op onze Facebookpagina. ZandvoortLunch. En uh, vindt u op onze Facebookpagina al het laatste nieuws rondom dit programma. Yes. Ik uh, krijg het opeens een beetje koud. Nou, dan doe je je aan.